Van 1984 krijgt het Amsterdamse gemeentebestuur door dat het imago van de stad dusdanig verwoest is dat de economische nadelen daarvan groter zijn geworden dan de toeristische voordelen. Amsterdam dat zich begin jaren 80 profileerde als plek waar de nieuwste sociale tegenstellingen met eigen ogen op straat konden worden aanschouwd, bleek ineens fysieke afschuw op te roepen. Het afval langs de straten, de hondenpoep op de stoep, de opgebroken wegen de roof van tasjes en autoradio's, de tienduizenden werklozen... het parkeerprobleem, de heroïnennaalden in de portieken... de trage ambtenarij, het gekanker van de Amsterdammer... het vervallen huizenbestand, de epidemische graffiti... het blinde geweld van de railschoppers en andere hardnekkige schaduwkanten... verloren hun folkloristische kantjes en maakten het verblijf in de hoofdstad ondraaglijk. Het grootste reclamebureau ter wereld werd ingehuurd om een promotiecampagne te ontwerpen die de Amsterdammers hun gevoel van eigenwaarde moest teruggeven en bij de buitenwereld het idee moest opwekken dat deze levendige stad alles in huis had. Het concept werd samengevat in de slogan Amsterdam heeft het, waarbij men ervoor waakte dat het ook maar bij benadering in te vullen. Op de posters en in de dagbladadvertenties werd bewust een gedeelte wit gelaten om, redacties, pardon, om reacties uit te lokken en van de burger... Overnieuw om reacties uit te lokken van de burger. Kalke macht dus. Men was uit op positieve bijdrage aan het idee Amsterdam. Het hoofd van de vuilophaaldienst vatte het zo samen: door middel van pakkende slogans tracht men de Amsterdammers ertoe te bewegen hun steentje bij te dragen aan de grote schoonmaak van de stad. Men voorzag dat een campagne van vijf jaar nodig zou zijn voordat de bevolking weer zelf de maatschappelijke normen zou naleven en bewaken. Tegelijk trachtte de overheid spektakels met de omvang van een dikke rel te organiseren. om de internationale allure van de plek wat op te krikken. Het begon met Amsterdam Modestad en de vlootschouw Seel. Maar al snel kreeg men op het stadhuis grotere pretenties. Men meldde zich aan voor de kandidatuur voor de Olympische Spelen 1992. Krakers hadden al eerder geëxperimenteerd met argumenten tegen de zogenaamde cityvorming. Dat is de benaming voor de strategie van een mafioze coalitie van stadsbestuurders en grootkapitaal... ...om de binnenstad te verbouwen tot één grote hotelketen, annex vermaakcentrum... ...met casinos, seksindustrieën, toeristenshops en canalbikes. Rond de zoveelste dreigende ontruiming van Single 114... ...werd een aanval met veel sensatiewaarde gepleegd op toeristisch product Amsterdam... 14.23 uur 23 zou de rondvaartboot op de plek zijn waar we hem wilden pakken. Even voor dat tijdstip stond iedereen klaar met verf, rookbommen, camouflagenetten en autobanden. Terwijl men probeerde niet al te zeer op te vallen. Wat gezien het heftige karakter van de actie. alleen niet echt lukte. Een van tevoren bevestigde kabel over de gracht werd strak getrokken. zodat de boot niet achteruit kon. en stijgerpijpen werden verticaal aan de brug bevestigd. zodat ook vooruitvaren niet meer kon. Het moment dat de rondvaartboot stopte was het teken voor de aanval. De verf spatte in het rond en, sneller dan verwacht, was er grote paniek bij de kapitein en de inzittenden. Enkele toeristen kropen onder de banken. En Amerikaanse toeristen schreeuwden, So this is nice Amsterdam! Het jachtseizoen op het toerisme is turbulent begonnen. Het effect van de rondvaartboot en actie was verbijsterend. De foto van de bekladde boot in de rookwolken haalde de wereldpers... De bewoners van Single 114 gaven dag in dag uit internationale interviews over het nieuwe fenomeen van het antitoerisme. Het beetje bewerken met verf en rook van het stadsimage bleek oneindig harder aan te komen dan het aanpakken van gemeenten en of speculante objecten. In deze lijn werden nog enkele stappen ondernomen, maar toch schrok men ondanks alle verbazing terug voor het consequent doorzetten van deze strategie. Enerzijds omdat men op zich niets tegen toeristen had men was geregeld zelf toerist in eigen stad en elders en toeristen en toerisme waren zo moeilijk uit elkaar te houden anderzijds speelde deze mediumieke acties zich af op zo'n abstract niveau dat de directe band met de eigen plaats en ervaring al te zeer uit zich raakte het ambachtelijke smijtwerk was zeker aantrekkelijk maar was achteraf moeilijk om te beargumenteren hoe concreet ook de actie bleef te theoretisch om binnen en buiten de scenes mensen op aan te spreken. Er was aan dit soort acties geen enkel perspectief te verbinden van een beweging die groter wordt doordat buitenstaanders meegezogen worden. Toeristenacties waren juist erop gericht vreemdelingen weg te houden. De paradox van een beweging die groeit doordat mensen afgeschrikt worden is onoplosbaar. Dit vloeide voort uit het klassieke dilemma dat acties altijd worden ondernomen met de filosofie van de voorgaande acties. Na de dood van de beweging was men nog niet zover dat men deze nieuwe situatie op zijn eigen waarde wist te schatten. Zo bleef het voorbehouden aan een kleine groep van buiten de vroegere beweging om het concept van acties die erop gericht zijn een gebeurtenis niet te laten plaatsvinden, verder uit te werken. De negatieve actie is gebaseerd op een grote waardering van het bestaande. Ze zoekt haar begin niet in een kritiek op falende structuren en fouten uit het verleden, ...maar in de afwijzing van een toekomst die wordt opgedrongen. Dit maakte het mogelijk de overgebleven onbenoembare vago's te respecteren om hun verworven levenshouding... ...maar ook de bommenbrouwers die van de reuzenklap dromen te beschouwen als een duurzame verrijking van het democratisch landschap. De ontmoeting tussen de participanten hoefde niet met alle geweld tot stand gebracht te worden. Men hoefde zich niet onder één politieke noemer te scharen. Tegen zijn was voldoende je hoefde alleen je eigen identiteit mee te nemen als teken waar je voor staat juist het feit dat de kraakbeweging ten onder was gegaan maakte het aura van mislukkingen rond de krakers zo sterk dat men er het imago van succes mee kon pareren het beste wapen tegen de pep talk dat het geweldig met je gaat is schaamteloos exhibitionisme bedrijven met je eigen gemodder dat is het concept imagovervuiling daarbij gaat het er niet om ...de managercultuur in discrediet te brengen... ...maar om de schoonheid van de non-esthetica te programmeren, te propageren. Rond de Olympische kandidatuur kwam ineens een groep van buiten de beweging... ...die de ogen opende voor de kracht van het falen. Toen de gemeente in de Olympische trein was gestapt... ...nam ze direct communicatiespecialisten in dienst... ...om zowel de bevolking als leden van het internationaal Olympisch Comité, het IOC, te bewerken. Onder het motto, met elkaar krijgen we het voor elkaar, moest elan gekweekt worden voor een megaproject waar niemand om gevraagd had of zijn mening over had kunnen ventileren. Er werd mandaat gevraagd om het omkopen van IOC-leden niet te saboteren. In tijden waarin overal op bezuinigd werd, diende de bevolking kunstmatig te worden opgepept voor een grandioze verkwisting van gemeenschapsgelden. De promotiecampagne moest een vergrote versie worden van Amsterdam heeft het, met dezelfde sanitaire doelstellingen. Terwijl op de Nederlandstalige affiches de leus... Amsterdam heeft het Olympisch vuur... dat imago van de hoofdstad oppoetste... vermelden de buitenlandse posters de vage kreet... Holland wants the world to win. Als actiemiddelen werden ingezet... 3,5 miljoen bijsluiters bij bankpost... 3 miljoen huis aan huisbladen, 120.000 posters en folderbakjes in verschillende formaten... 1500 vlaggen met het actiesymbool... 120.000 zakken, olympische dropjes ter waarde van 510.000 gulden... ...voorts waren verkrijgbaar, olympische sporttassen, tafelvlaggetjes... ...papieren en plastic draagtassen, speelgoedbusjes met het olympische Spelen logo... ...20.000 glazen, buttons, lucifers, stickers en speltjes... ...en 36 verschillende textielproducten met een olympische uitstraling. De single met bijbehorende muziekclip Amsterdam wants the world to win werd gespeeld door de Hilversumse Muziekpedagogische Academie. De totale kosten zouden 20 miljoen bedragen. ...werden de 88 IOC-leden gelijmd met de in deze kringen gebruikelijke middelen. variërend van gratis tripjes naar het gastland en een videoband met bijbehorende recorder... ...tot galadinees, buffetten en andere bezoekjes aan het gastronomische Walhalla. Ook doken hardnekkige geruchten op over geschonken sieraden bewerkt met Zuid-Afrikaanse diamanten. De vele voorronden van de promotieslag tussen de 12 kandidaten voor 1992... ...boden niet alleen volop gelegenheid tot omkoping... ...maar ook tot gerichte acties. Direct na de presentatie van die kandidatuur... ...tijdens de Spelen in Los Angeles in juli 1984... ...bleken beleidsmakers in Amsterdam zich reeds te hebben gestort... ...op de verwoestende stadsplanning die Spelen, Spelers en Pers moesten onderbrengen. Ogenblikkelijk dook de eerste antigroep op vanuit de wijken... ...die het zwaarste lijden zouden krijgen van de sportstations... Pardon, sportstadions, parkeervoorzieningen, autowegen... ...tijdelijke onderkomens en veiligheidsmaatregelen... Dit werd het officiële Comité Olympische Spelen Nee, die voortkwam uit het buurtwerk. Het organiseerde een protest van de bewoners en stelde een anti-Olympisch handvest op dat naar alle nationale Olympische comité's ter wereld werd verstuurd. Tegelijk zijn een aantal mensen bezig met een wat meer radicale actiegroep die zich onder de naam geen brood, geen spelen wil gaan presenteren, wordt elders nog gemeld. Deze tweede groep zou het onverantwoorde werk op zich nemen. ...tot 17 oktober 1986, de dag dat het IOC de beslissende stemming hield... ...zou ruim twee jaar lang een minimale groep actievoerders maximale media-effecten weten te bereiken. Het feit dat de bestuurders de kandidatuur van het begin af aan aanwenden... ...in het kader van de imagoverbetering, die per definitie deel is van de mediasfeer... ...maakte het mogelijk ze te verslaan met louter mediale aanwezigheid. Had de gemeente alle kaarten gezet op bijvoorbeeld de stimulering van de sport in Nederland... ...dan was een dergelijke exclusieve mediastrategie onmogelijk geweest. Overigens waren de Olympische Spelen al lang een optelsom van geld en media geworden... ...zodat de vraag naar het sportelement alleen opdook... ...in de vorm van gewetensvoeging bij bepaalde managers met een sportverleden. Alle aandacht kon dus gericht worden op de vervuiling van het imago. Het verzet tegen Amsterdamse Spelen in 1992 begon weliswaar in de getroffen buurten... ...maar kwam op het hoogtepunt, op zo'n metaniveau terecht... Dat alleen mediagescholden echt in de gaten hadden waar het volgende effect kon worden losgemaakt. Het succes van de No Olympics, de verzamelnaam van alle anti-initiatieven, was gelegen in hun hinderlijke pardon, presentie bij elke gelegenheid waarvan ook maar het vermoeden bestond dat er een link was met Amsterdam en de Spelen. Altijd weer die mensen die rondhingen met hun spandoekjes bij de hotels en congrescentra waar de Amsterdamse overwinning stukje bij beetje gestalte moest krijgen. Dat bedierf de uitstraling van succes bij menige official. Hun harnas van zakelijk optimisme werd langzaam aangetast door een verziekt sfeertje dat rond de Amsterdamse kandidatuur kwam te hangen. Wie zijn tegenstander bevecht in de mediaring bereikt de knockout out alleen door zich van een totaalpakket aan media te bedienen. Het woord media drukt dat al uit. Men bewerkt de lokale pers met lokale argumenten, schrijft in eigen bladen wat heftiger taal, gebruikt op de radio bezwaren van nationaal belang en laat voortdurend post met diverse briefhoofden bezorgen bij IOC-leden over de hele wereld. Een van die brieven kwam van een advocatencollectief dat wijst op de schending van de mensenrechten in Amsterdam na aanleiding van de dood van Hans Kok. Natuurlijk ontbreekt men ook niet op de afgedwongen hoorzitting en op de ingezonde brievenpagina's in de dagbladen. Men kopieert ruxigloos alle methoden en technieken van de vijandelijke stichting. Het persoonlijke cadeau aan de IOC'ers van de organisatoren wordt gepareerd met een zakje marihuana dat deze per post ontvangen. Met een brief ondertekend door burgemeester Ed van Tijn waarin deze schrijft Na de Zuid-Afrikaanse diamanten sturen we nu iets op waarmee u uw geest kunt verhelderen. Het Nederlands Olympisch Comité wil u graag kennis laten maken met een van de producten van Amsterdam. Hierdoor hopen we een positieve invloed uit te oefenen op de beslissing van u. Ons nationale product kan worden verkregen in 500 legale verkooppunten. Trek u vooral niks aan van het groeiend verzet in Amsterdam. Toen door een verspreking van een wethouder bekend werd dat alle IOC leden een videorecorder hadden gekregen, verzocht het comité een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen Van Tijn wegens een poging tot omkoping. Tegelijk bracht het comité zelf een goed gemaakte videofilm uit. Daarin loopt een Olympische fakkeldrager door Amsterdam en stuit daarbij op de lokale problemen. Na over de files geklauterd te zijn valt hij in een wegopbreking, komt in een krakersrail terecht, geeft een vuurtje aan een bivakmuts met een bom, belandt in de rosse buurt en wordt bestolen door een hashroker nadat hij is uitgegleden over de hondenpoep. Het officiële bidboek, waarin de gemeente Amsterdam zijn plannen presenteerde... ...werd nog voor publicatie beantwoord met een People's Bidboek... ...waarin het Amsterdam Never werd onderbouwd. Een persmap met de complete verzameling knipsels over de anti-acties... ...werd met de Engelse ondertiteling aangeboden aan de IOC'ers. Daarin valt onder andere te lezen dat het stadsbestuur wel subsidie toekende... ...aan de organiserende stichting, maar niet aan het anti-Olympische Spelencomité... Dat om de regenten te pesten een aanvraag had ingediend. Zelfs over het copyright van de vijf Olympische ringen, die door de No-Olympics te pas en te onpas werden gebruikt, ontstond een relletje met veel persbelangstelling. De tekens werden door het comité dusdanig uitgehold dat ze, ook al zijn ze fris en vrolijk bedoeld, geen enthousiasme meer vermochten op te wekken. Een voorbeeld. De gemeentelijke groenvoorziening dacht een bijdrage te leveren aan de Olympische stemming door langs een toegangsweg naar Amsterdam een bloemenperk aan te leggen in de vorm van de vijf ringen, het wapen van Amsterdam en het jaartal 1992. Harry, die in geen enkel comité zat, meldt. We kwamen op een avond met een busje de stad ingereden toen we plotseling dat bloemenperk zagen. We zijn meteen langs de weg gestopt om het zaakje overhoop te schoppen. Deze toevallige voorbijgangers stuurden daarop het berichtje... naar de eigen pers met de mededeling. wederom zullen het toerisme en andere politiek-economische doelen aangepakt worden. De actie bracht anderen op een lumineus idee. Een week later was het propagandistische beroemperkje... met viooltjes hersteld en keerde autonomen... ditmaal met scheppen en fotograaf... s'nachts terug om het werk grondiger over te doen. De foto van de vernieling... ...toont een tannier met biefakmuts in volle actie. De klonten aarde vliegen in het rond. Bij de dagbladen werd naast de foto een brief afgeleverd. Dit is het begin van een lange strijd. Als het aan ons ligt, desnoods een zevenjarige oorlog. De initiatiefnemers van de geldverslindende promotiecampagne zullen het doelwit worden om zo een onveilig klimaat te scheppen in Amsterdam... Vervolgens vervaardigde No Bread No Games een aanzichtkaart waarop twee autonomen een No Olympics vlag in het verwoeste perk uitspreiden. Deze werden in grote oplagen voorzien van de adres van IOC-leden en konden met een persoonlijk anti-argument worden verzonden. De postzegel was ook al voorgedrukt. Na dit gekloot moest het perkje onder toezicht worden gesteld van Beukerbewaking. Hoe anoniem en bizar de Olympische acties ook waren, tegelijk had het nee-comité altijd een fatsoenlijk gezicht beschikbaar waar pers en andere autoriteiten razend op konden worden. Dat was ene Saar Boerlage, een vriendelijke dame van middelbare leeftijd die bekend was in politieke kringen als gedreven voorvechtster en vakkundig universitair docenten. Zij was een van de oprichters van het Comité Olympische Spelen Nee... en bleef door een onbekendheid met de actietradities van begin tot einde woordvoerster. Het was een schokkend feit dat een kader waarbinnen heftige acties plaatsvonden... een voorvrouw had met een achternaam en een gezicht dat heel Nederland welder herkende. Zodoende kon zij de container worden waar alle journalisten, managers en bestuurders... hun frustratie en tevens fascinatie in kwijt konden. Zij belichaamde de zelfbevlekking van een natie... Want wie neemt de ondankbare taak op zich om de voorgangers van het We Are The Champions gevoel consequent het, van de, pardon, het gestuntel van de NV Nederland voor te houden en je, niet van de prijs, en je niet van de wijs te laten brengen door al het gehets dat zich in de loop van de actie steeds meer op jouw persoon begint te richten. Voor mediale acties is een centrale presentatrice onmisbaar. En wat is geraffineerder dan een moedertype die alle briesende journalisten de hoek in lult? De acties concentreerden zich op twee zwaartepunten waar de serieuze zakenmensen op hun zwakst zijn. Humor en rotzooi. De imagobouders wisten ook wel dat ze windhandel dreven en voelden zich al bij voorbaat licht belachelijk als ze bij het bedrijfsleven om geld moesten gaan bedelen. In zo'n situatie komt ieder geintje aan als een mokerslag. Bovendien is één spetter op een driedelig pak effectiever dan honderd goede argumenten. Zo was op een keer de Internationale Sportfederatie uitgenodigd... om haar congres in Amsterdam te houden... om zo een goede indruk te krijgen van deze sportstad. De genodigden begaven zich op weg naar het diner... met burgemeester Van Tijn in het Scheepvaartmuseum... en liepen van het hotel naar de gereed liggende rondvaartboot. Daar werden ze vanaf een brug met verf, eieren en rotte tomaten bekogeld... door zo'n honderd demonstranten. De politie voerde langs de gracht een charge uit... Eerst om de gooiers te verdrijven en vervolgens om de wit-hete sportlieden in toom te houden. De president van de federatie. Als de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk achter de spelen staat, dan hebben wij vanavond die kleine minderheid blijkbaar ook al ontmoet. Ook andere sportevenementen kregen visitie. visite. Die, de avond voor het 67 e internationale Open Golfkampioenschap in Noordwijk werden drie holes volledig omgespit. De deelnemers van de wereldkampioenschappen Honkbal kregen de eer onder een no-olympische ereboog door te mogen lopen, op weg naar hun receptie in het historisch museum en de stensels met de tegenargumenten mee te mogen nemen. En in de nacht voor het wereldkampioenschap Hockey, voor vrouwen in het extra bewaakte Wagenerstadion in Amstelveen, werd de kunstgrasmat al daar met verf voorzien van de no-olympische ringen. Toen men bijna klaar was, werden drie van de vijf schilders opgepakt. Hiermee was het argument van No Olympics bevestigd dat Nederland zijn sportevenementen niet afdoende kon bewaken tegen aanslagen. Een woordvoerder van het Olympische Spelen Nee-comité zegt de actie spectaculair en ludiek te vinden. Ze vragen er gewoon om. Men heeft de tegenstanders nooit serieus willen nemen. Nu probeert Van Tijn de tegenstand de kop in te drukken met de zogenaamde harde aanpak. Het is natuurlijk rot voor de mensen die vastzitten... maar wat er nu gebeurt laat wel het ware, de, ware gezicht van de Olympische Spelen zien. Piet is een van de arrestanten... en dient na twee dagen politiecel direct twee klachten in. Eén wegens wederrechtelijke vrijheidsberoving... voor vernieling had hij niet langer dan zes uur mogen worden vastgehouden... en één wegens mishandeling door zeven politieagenten. Hij wenst een schadevergoeding van 50.000 gulden. Naast al dit gespit en geklad blijft het officiële nee-comité doorgaan met zijn hinderlijke aanwezigheid bij IOC-meetings. Bij de negentigste sessie in Oost-Berlijn met als erespreker Erich Honecker, waren de tegenstanders ook weer op komende dagen. Saar Boerlagen, die als enige Hollander de grens over wist te komen, deelde pamfletten uit en sprak met de promotieteams van Parijs en Brisbane. Die zeer geïnteresseerd waren in mijn argumenten. Op haar affiches stond het logo van de Olympische Spelen afgebeeld, alleen was één van de vijf ringen vervangen door een bom die moest attenderen op het gevaar van aanslagen tijdens de Amsterdamse Spelen. Toen ze een internationale persconferentie uitschreef bij de Fontein onder de Fernzeeturm, werd ze gearresteerd door de politie en na zes uur verhoor het land uitgezet. Een ingezonden brievenschrijver haakt hierop in. Toen de Didier het zaar onmogelijk maakte, had Fontein zijn activiteiten moeten staken. Nu is onder onderdekking van een totalitaire staat doorgegaan met zijn wereldvreemde activiteiten die toch geen succes zullen hebben. Een andere briefschrijver reageert onder de kop. Afgang in Berlijn is zegen voor Amsterdam. Zeer veel Amsterdammers zullen met instemming kennis hebben genomen van de knullige presentatie in Oost-Berlijn. De groep bezoekt meerdere malen Lausanne waar het IOC zetelt. In december 1985 is er een eerste ronde waar alle kandidaatsteden bijeenkomen in het Palace Hotel. Twee demonstranten drongen het tophotel binnen, ontrukte zich aan de wanhopige greep van de Olympische persvertegenwoordigers en ontrolden voor de ogen van het verdwaasde gezelschap hun spandoek. No Olympics in Amsterdam. Op teken van de president van het IOC greep het hotelpersoneel in en werden de demonstranten de straat opgewerkt. Het onheil was echter al geschiet en in de uren nadien raast het nieuws over de Amsterdamse demonstratie de wereld rond. Daarnaast maakte het groepje van de gelegenheid gebruik om de foto's te maken die later overal zouden opduiken. Altijd weer met dat ene nette spandoekje dat door twee mensen wordt opgehouden. Voor het Palais de Beaulieu bij een stoer standbeeld en voor Lausanne Palace. De laatste foto vat de strategie samen. Getoond is een gehurkte fotograaf die drie naar de camera lachende officials vastlegt, terwijl rechtsachter, voor de zuilen van, het van de entree het duo met spandoek het beeld opeist. Gunnar Eriksson, bezoekt als hoge inspecteur van het IOC Amsterdam en wordt ochtends vroeg door dertig mensen vergast op het spandoek en een muziekstukje. Dat deden we om de drie IOC inspecteurs wakker te maken. Eriksson heeft een gesprek met Saar Boerlagen en vindt het wel een vermakelijk ontbijt. Eind februari 1986 is men weer in Lausanne, waar Amsterdam zijn bidboek aanbiedt. geteld twee verkleumde demonstranten stonden bij het IOC hoofdkwartier, het Château de Vidi, de hoofdstedelijke delegatie, op te wachten. Het tweetal mocht zelfs even bij IOC voorzitter binnenkomen om hem de People's Bidboek te overhandigen. Naarmate de deadline naderde en de spanhoekfrequentie hem toenam, begonnen de organisatoren steeds geïrriteerder te reageren. In ieder interview moesten ze commentaar geven op de No-Olympics acties. Ed van Tijn. We zijn natuurlijk zo centraal als de pest. Iedere burger van Amsterdam waarmee wij in de clinch raken kan dreigen dat hij het IOC zal benaderen. Voortbordurend op de redenatie. Spanje heeft zijn Basken en zo heeft iedereen wel wat voerde Van Tijn zijn tegenstanders telkens weer op als bewijs voor de kracht van de Nederlandse democratie. Het gezicht van domrechts is de dikke regent Von Hof, die in het presidium van de voorstanderszitting had. Ook hij probeerde zich nog even in te houden. Nederland zonder actiegroepen? Dat is net zoiets als Nederland zonder tulpen, klompen en molens! Maar terwijl de kopstukken deden alsof er niets aan de hand was, begonnen onderin de organisatie de promotiemedewerkers gestresst te raken en een allergie ten opzichte van de pers te ontwikkelen. In Seoul, dat buiten de rijkwijde van de Olympics lag, was een laatste presentatie van de plannen. De Amsterdamse act stelde niets voor. Men was vergeten de maquettes van de Olympische stad mee te nemen en probeerde het publiek te vermaken met een verbluffende goochelshow van wereldkampioen Ger Koppers. Van Tijn werd daarop betiteld als puinruimer die het magere Olympisch vuur weer wat probeert op te porren. De kritische pers walgde alleen maar van de bergen exclusieve etenswaar. Wat er zoal op die tafel staat, moet zelfs de meest verwende smulpaap langzamerhand de neusgaten uitkomen. Terug in Amsterdam besloot men tot het doodzwijgen van de anti-Olympische acties en de kranten deden daar volgzaam aan mee. De Olympics meldde. Wanneer we smorgens vroeg het hele Amstelhotel wakker maken omdat daar IOC-lid Jao Havelange logeert, staat de politie er bijna lachend bij. Vooral alles rustig houden is het huidige beleid. Ieder relletje is in het voordeel van de No Olympics beweging, heeft men bedacht. Als door de krakers de Olympische tram met verfbommen wordt bekogeld, komt er niets van in de publiciteit. Dat is wel iets anders dan die hysterische reacties toen een rondvaartboot het doelwit was. Maar toen gebeurde er iets dat niet verzwegen kon worden. In de nacht van 21 augustus 1986 ontploften twee bommen. Vernield werden de voordeur van het gebouw van de Stichting Olympische Spelen en de enige schotelantenne voor telefonisch satellietverkeer in Amsterdam. De aanslagen werden opgeëist door de Revolutionaire Cellencommando Ins Blauwe Hinein. Bij de belangrijke schakel in de propaganda ten bate van de Olympische Spelen werd in het hart van de schotelantenne een bom geplaatst waar de meeste schade werd veroorzaakt door een chemische vloeistof die in de kabelgoot werd gespoten en de inwendige bedrading vernielde. Op beide locaties werden borden aangetroffen met de mededeling Pas op, explosieven, niet naderen. In de persverklaring, die in een vuilnisbak van het gekraakte complex De Binnenpret werd gevonden, staat Met deze aanslag hebben wij direct de schade willen toebrengen aan het opgepoetste imago van de stad Amsterdam. Ook was een poster bijgevoegd waarop Ed van Tijn met fanatieke kop eigenhandig het explosieve kistje indrukt... waarmee de schotel wordt opgeblazen. Met de tekst Olympisch vuur in Amsterdam. Prompt belden hordesjournalisten journalisten Saar Boerlagen om haar distanciering op te tekenen. Tot hun verbazing heerste bij het officiële nee-comité een hoera stemming. Saar in de media. Zelf zouden we nooit zoiets bedacht hebben, maar zoals het nu is gegaan zijn we er blij mee dit geval haalt de internationale pers en dat is onvoordelig voor Amsterdam. We zouden wel gek zijn om aanslagen te plegen. Als voor de rechtbank zou blijken dat wij hierachter zitten, zouden we veroordeeld worden tot het betalen van de schade. Dit is de zoveelste klap voor de organisatoren. Ze proberen op hufterige wijze de speler naar Amsterdam te halen en geven tegenstanders geen kans om hun bezwaren uit te dragen. Op die manier lokken de autoriteiten geweld uit. Uit deze reactie blijkt de superioriteit van de gevolgde mediastrategie. Het multiplier effect werkt. Het bommenleggen van anderen wordt geen rem, maar versterkt, zelfs, maar versterkt slechts de tactiek om het eigen imago omlaag te halen. Daardoor kon het comité zich verwonderd afvragen waarom men zelf niet op het idee was gekomen. En kon men de aanslag als extra argument gebruiken tegen de spelen. Deze waterdichte redenering moest wel worden overgenomen door de zeikerige journalisten. Het nieuwe argument werd nu bij komst spelen naar hoofdstad meer aanslagen verwacht. Saarboer lagen merkte nog op. Die jongens en meisjes hebben het niet gemunt op andermans leven of bezit. De autoriteiten moeten dit uiteraard veroordelen, maar niet met termen van zware criminaliteit zoals Van Tijn heeft gedaan. Twee weken later vond een laatste incident plaats voordat de caravane richting Lausanne vertrokken om de IOC stemming mee te maken. Het jaarlijkse bloemencorso dat vanuit de Boddenstreek door Amsterdam trekt, stond in het teken van de Olympics. Daarom waren er door de politie extra manschappen zoals aanhoudingseenheden op de been gebracht. Toen de praalwagens ter hoogte van de binnenpret reden, probeerden actievoerders met sandwichborden in de stoet mee te gaan lopen. De teksten luiden onder andere Mexico 68, honderden doden. München 72, gijzelaars verbrand. Montreal 1976, de bevolking bestaalt, betaalt nog steeds. Amsterdam 1992 ins blauwe hinein. De politie joeg de demonstranten de stoet uit waarna ze op fietsen stapten om onder politiebegeleiding op de dam stensels te gaan uitdelen. <klaar> De spanning zat er na de bomaanslagen weer helemaal in de bedoeling was om deze in Lausanne tot een hoogtepunt te voeren eerst zouden Saar en haar comité aankomen met de bekende spandoekjes voor later in de week werd een geheim wapen achter de hand gehouden de woeste horden die het slechte imago van Amsterdam zouden komen bevestigen er wordt van Amsterda vanuit Amsterdam een busreis georganiseerd waar Nekkeman niet aan kan tippen de trip neemt zo'n vier dagen in beslag en gaat ongeveer 90 piekjes kosten. Slaapplaatsen zijn geregeld. Omdat het neerkomitee geen ledenbestand of brede basis nodig had bij hun werk in de media... werden nu bepaalde kringen warm gemaakt voor een leuk uitje. De doelgroep voelde zich aangesproken en begreep wat er van hen verlangd werd. Twee punkgroepen gingen ook mee om te zorgen voor de muzikale omlijsting. De last minute tickets voor deze prima verzorgde demonstratie... Vakantiereis werden op de bekende adressen verspreid. Al eerder was de speciale Olympische trein met de officials vertrokken. Ook diende zich een privé initiatief aan van de voorstanders, gesponsord door de firma Sorbo, fabrikant van een keukengerij, die in busjes naar Zwitserland afreisde. In Lausanne kwamen de Actie Touringcar, behangen met kreten als No Way Etje, en de Sorbo busjes elkaar al op de eerste avond tegen. Flip. Toen die busjes wel erg dicht langs ons rijden, zijn er wat in geschopt. De groep actietouristen werd opgevangen in het Martin Luther King Centrum. De enige bouwval van Lausanne. Het lag langs een riviertje dat naar het meer van Genève voerde. In het groen werden naast het gebouw grote tenten opgezet. De aanwezigheid van het huisval van Van Tijn, op de plaats waar deze er het minste behoefte aan had, was genoeg om een complete cultuurschok te veroorzaken bij de verzamelde wereldpers... ...de Zwitserse polities en de officials. De vettige trawanten van Saarboer lagen... ...hadden niet alleen hun leren jassen, legerkisten en valen t-shirts met een Olympics opdruk aan... ...maar lieten ook overal, zwaar, overal waar ze kwamen bergen afval achter. Ze schreeuwden voortdurend, stonden te springen, aan hekken te schoren ...en met staven tussen de spijlen te slaan, zodat er een pokkenherrie weer klonk. Ook voerden ze dansjes uit in de bloembakken. Ze droegen leuzen mee die naar eigen maatstaven... ...volledig over de schreef gingen. Amsterdam supports apartheid. No games, no bombs. München 72, Amsterdam 92. En München can be repeated. Amsterdam fights. Ook verschenen op een gegeven moment... ...twee tegenstanders van de Spelen uit Barcelona in Lausanne... ...met een eigen spandoek... ...die door de Spaanse tv gefilmd werden... ...en verbaasd mee mochten doen met de Amsterdamse troep. In de clean, steriele omgeving van Lausanne... ...leek het alsof de barbaren waren binnengevallen in de beschaving. De actievorm was gebaseerd op de Spas guerrilla Logica die uitgaat... van wat de tegenstander het allerergst vindt om over zichzelf te horen of te zien... om daar nog een schepje bovenop te doen. Maar tegelijk gebeurde nog iets anders. Tot de Amsterdamse kraakervaring drong ineens, pardon, drong ineens door... hoe extreem schoon en ordentelijk de wereld wel niet is. Uit de lacherigheid die opkwam flitste het inzicht op hoe prachtig de eigen veiligheid was. De onbenoembaren hadden tot dan geen belangstelling gehad voor de afwijzing door anderen van hun uiterlijk. Nu begreep men dat nette mensen zoveel smurrie domweg niet aankonden. Flip. De kabaldemo's voor de poort verliepen elke keer volgens hetzelfde patroon. Uit de bus springen, uurtje herrie schoppen met fluitjes, ratels en toeters, pamfletten uitdelen met spandoeken zwaaien en dan de bus weer in terug naar ons honk. De reisorganisatie volgde een Spartaans regime om vooral geen enkele gelegenheid te missen om acte de présence te geven. De groep werd al om zes uur gewekt om rond half acht het ontbijt aan het Calgary Palace Hotel te kunnen verzieken. De uitstapjes waren geheel gericht op de wereldpers die zich ook liep te vervelen aangezien de IOC leden volkomen onbereikbaar waren. Ze flitsten alleen in bussen en luxe wagens langs. De politie bleef vriendelijk om onder het toezichtcamera oog van de reporters... ...Lausanne geen slechte naam te bezorgen. Op de avond voor de stemming ging men weer op pad. Ditmaal naar het hotel waar de heren sliepen. Flip. Weer springt een enthousiaste horde uit de bussen... ...rent de straat over waar, om de effectiviteit van de actie te verhogen... ...de bus met IOC-leden net aankomt. Om in het hotel te komen, moeten ze wel voor de joelende groep langs. Dit was de enige keer... Dat de deftige heren lichamelijk contact maken met Gaius. Met name deze demo deed het hem. Enkele hysterische actievoerders begonnen de Mercedes aan te klampen. Een of andere idioot met een knalrood hoofd van opwinding hield niet op met fuck you capitalist bastard te krijzen en met zijn middelvinger in het gezicht van de IOC'ers te prikken. Al passant nog even ruzie makend met andere actievoerders die dat niet zo zagen zitten. Het leuke idee kwam op om stikkertjes op de ruggen van IOC-leden te plakken. Een fossiele IOC'er kreeg bijna een hartverlamming en moest door zijn chauffeur ondersteund worden. Steeds meer mensen schenen uitzinnig van woede te kunnen worden bij de aanblik van een ioc IOC'er alleen al. Joop. Het verhaal dat er met flessen bier is gegooid is onzin. Er liet iemand een tas met een aantal flessen per ongeluk vallen. Dat is alles. Er is hoogstens een klap tegen een bus gegeven. Flip. De prins van Monaco kreeg een rochel in zijn fasie. Dat was grappig. Deze actie werd helemaal succesvol toen de ME op ons afgestuurd werd. Over de hele straat kwamen ze aangerend. Ze maakten een wat beter georganiseerde indruk dan onze ME. Afijn, snel opgebroken, en chaotische aftocht in een overwinningsroes. Ook de pers had nu zijn zin. Betsy We werden nog tegengehouden door de ME omdat er zoveel troep op straat lag. Ik geloof dat mensen die toen nog zijn gaan oprapen. Joop het was een typisch Amsterdamse demonstratie bij het hotel in Lausanne, maar voor de IOC-leden zal het bij het diner wel het gesprek van de avond zijn geweest. S'avonds vermaakte het gezelschap zich tijdens een benefietconcert dat in een cultureel jongerencentrum plaatsvond. Het idee werd na de eerste demonstratie van 8 uur voor het paleis de Beaulieu, waar de beslissing zou worden genomen een grasveldvergadering gehouden de vraag was wat men zou doen wanneer de uitslag bekend werd gemaakt. Ineens bleek men in een strategiedebat zijn beland een kleine groep rond Piet en Hein die zich verder wat afzijdig had gehouden van, pardon, die zich verder wat afzijdig gehouden had van de grote groep vond dit een mooie gelegenheid om Van Tijn ten val te brengen ze wilden daarvoor een leider gaan spelen, zegt Sandra. De voorstellen die zij deden vonden de anderen te heftig gezien het optreden van de Zwitserse ME de avond daarvoor. De ME was daar op een Brazilachtige manier met bussen die leken op die van een insectenverdelgingseenheid op ons afgekomen. Hun clean aanpak en hun gemarcheer maakten het onduidelijk wat ze van plan waren. Wilden ze ons alleen wegjagen of echt aanpakken? De fractie van Piet en Heijn had nog niet door dat ze in een mediale actie waren beland. ...en de strategie van het gewoon onbenoembaar zijn aanstevende op een eclatant succes. Ik zal deze zin nog één keer opnieuw lezen. De fractie van Piet en Heijn had nog niet door dat ze in een mediale actie waren beland... ...en de strategie van het gewoon onbenoembaar zijn aanstevende op een eclatant succes. De kwestie spitste zich toe rond de vraag waar en hoeveel rookbommen moesten worden afgestoken. Het compromis... ...was een no-olympische rookvakkel die door het levende kunstwerk Fabiola zou worden gedragen. Bij de toegangshekken werd de uitdovende fakkel met het Amsterdams Olympisch vuur aangestoken... ...precies op het moment dat de verzamelde IOC-leden gefotografeerd zouden worden op het bordes. De rook dreef prachtig door het groepsportret... Even later werd bekend dat Barcelona had gewonnen en dat Amsterdam al in de eerste verkiezingsronde met het minste aantal stemmen van alle steden had verloren. Vijf van de 130. Hierop stapte de groep juichend in de bussen terug naar huis. Het leukste was misschien wel het gevoel van hilariteit over hoe al die opgeblazen Nederlandse delegatieleden gedegradeerd werden tot bijna niks. Vijf stemmen, riep iedereen de hele dag. Voor de elite was het even de omgekeerde wereld. De mensen van de Olympics zijn wereldnieuws geworden. Dit in tegenstelling tot de officiële delegatie die tot figuranten werden gedegradeerd en zeer weinig internationale pers kregen. De strategie van het altijd aanwezig zijn werd hierop tot zijn uiterste gevoerd. De Olympics bussen waren snel genoeg terug in Amsterdam om gelijk aan te komen met de terugkerende diep verslagen delegatieleden. Deze zouden in het World Trade Center een afsluitende persconferentie geven... Weliswaar had een deel van het No-Olympisch reisgenootschap meer zin om direct naar huis te gaan, maar ongevraagd was men afgezet voor het kantorencomplex. Er was nog een spandoek gemaakt, mooi nee, haha, hihi, en 4 miljoen gulden per stem. Toen de delegatie vanaf Schiphol met de laatste rit van de olympische trein bij het handelscentrum aankwam, moesten de regenten vanuit het station over de openbare weg naar de ingang van het gebouw wandelen. Op straat, stoten ze op dezelfde groep Nolimpics, die hen in Lausanne het bloed onder de nagels vandaan had getreiterd. Dit werd de meeste officials te veel. Nu was het aan hun de beurt voor een lichamelijke benadering van de tegenstander. Ze duwden de actievoerders opzij en wilden erop losslaan, maar deze reageerde alert en luidruchtig. De dikke vonhof werd in zijn gezicht gespuugd. Razend sleurde vonhof hierop de actievoerder naar de aanwezige politieagenten om hem te laten arresteren. Maar daar werd hij door zijn kameraden ontzet. Eenmaal binnen eiste vonhof van burgemeester Van Tijn dat de jongen alsnog gearresteerd zou worden. Toen een nieuwe lading politie was gearriveerd gebeurde dat ook. Hij kwam s'avonds weer vrij. De opwinding in de pers over dit incidentje had toen al ongekende hoogte bereikt. In één klap kreeg Saburlaag en haar trawanten alle schuld van de formidabele afgang voor het oog van de wereld. Een actievoerder stelde achteraf de vraag... wat is er trouwens zo erg aan spuug? Wat is er zoveel radicaler aan dan een taart? Spuug is zo erg omdat het van het menselijk lichaam komt. En dat is, dat is iets wat de elite nu juist niet wil zijn. Zij zijn geen lichamen, zij zijn de orde. Te midden van het enige weken aanhoudende gehets... wordt in een dagblad een interview gepubliceerd... met Saar en haar comité Olympische Spelen Nee. Saar. Ons laatste bericht aan de leden van het IOC... ...was dat wij vinden dat Amsterdam een mooie stad is. We hebben gezegd dat we dat ook zo willen houden. Vraag. Burgemeester Van Tijn heeft in het weekend gezegd... ...dat No Olympics verantwoordelijk is voor het verlies van 7 tot 12 stemmen in Lausanne. Wat vinden jullie daarvan? Antwoord. Het is te hopen dat het inderdaad zo is. Dat is dan een grote eer voor ons.